De in twaalf delen naar het boek En de Tuinfluiter zingt van Jos van Manen Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. Vandaag het vijfde deel. De ruzie met Jaap, die Marion verdrietig maakte, vond plaats twee dagen voor haar verjaardag. De dag, voorafgaand aan het feest, waaraan zij niet wilde denken, bracht hij een bezoek aan mijn moeder. Goedemiddag. Kijk eens. Ik heb een paar tijdschriftjes voor u meegebracht. Oh, Dank je wel. Wat attent van je. Hmm. Het zijn alleen maar wat uh, geïllustreerde blaadjes. Hmm. Gemakkelijk genoeg voor in bed. Oh nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Als je lang ziek bent, dan ga je allerlei dingen in je hoofd halen. Omdat je er niet meer bij hoort. Je leeft... Nou ja, leeft. In een besloten wereld, hier is iedere dag hetzelfde. Het is zo verschrikkelijk te bedenken dat de dag waarop... waarop je niet meer bent, precies zo'n dag is als deze. Ja, nou, ik begrijp het best. En daarom denk je... Ze hebben me al afgeschreven, ze houden al niet meer van me. Ja, ik hoor er nog wel bij, maar op een afstand, wie me wil zien moet naar me toe, die, die, die, die moet zijn dag erop indelen. En ik denk dat ik dat dan de mensen zie. Ik ben hun verplichting. Nou, dat is niet waar, mevrouw Van Heerenwaarde. Bij jou is het niet zo. Bij jou niet. Maar ook niet bij uw man. Ik kan hij zo zien dat hij zijn best doet. Zo goed en zo kwaad als dat kan, spreekt hij er moed in, maar. Dat is alles. Wat kan hij meer doen na zoveel tijd? Ja, zo spreekt hij nooit over u. Spreekt hij nog wel eens over me? Ja. Oh. Als mensen hulpeloos en weerloos zijn, dan laten ze daarmee hun zwakheid zien. Met zulke mensen kun je je niet meer meten. Je kunt alleen houden van mensen met wie je je kunt meten, die even sterk zijn als jezelf, Marion. Maar uw man houdt toch ook van Inge? Liefde voor een kind is anders dan die voor een vrouw. Begrijp je nu wat ik bedoel? Ik ben niet langer een vrouw, maar een kind ben ik ook al lang niet meer. Dus... Ja, misschien een soort dier. Een verlamde vogel. Nee. En je weet toch hoe het met verlamde vogels afloopt, Marion? U mag niet zo negatief denken. Kom, geef me je hand. Het geeft me zo'n vertrouwd gevoel wanneer je naast me aan het bed zit. De volgende dag, de 10e februari 1934, was Marions 22e verjaardag. Mijn vader had bloemen gekocht die ik mocht geven. Voor dag en dauw opende ik de deur van Marions slaapkamer. Langs zal leven, langs zal leven, langs zal leven in de glorie. Hoe oh, laat is het? Wel gefeliciteerd, je schoonmaakje. Oh lieve schokje, jij. Ho, is... ho, ho, wat lief van je. Oh, het is pas. Oh, het is pas half zeven. Papa zei dat ik je mocht feliciteren. Is papa dan al wakker? Dat zei hij gisteravond. Oh, en toen dacht jij, als ik vroeg ga, dan ben ik de eerste. Kijk eens. Oh, wat een prachtige bloemen. Heb jij die vanmorgen stilletjes gekocht? Was het niet koud buiten? Ik heb ze gisteren gekocht. Oh, wat lief van je dat je er toen al aan dacht. Oh, kijk eens. Een kaartje Inge. Oh, wat prachtig. Ik wist niet dat jij zo mooi kon schrijven. Heb ik zelf geschreven. Oh, wat schattig. Heeft papa je een klein beetje geholpen? Bijna niet. <laughs> nou, dat is reuze knap. Oh, weet je wat er Kom hier gezellig even bij me liggen. En dan gaan we straks samen voor het ontbijt zorgen. Zo. Zo, zelfs op uw verjaardag bent u de eerste. Oh, ik was al heel lang wakker. Nou, ik wist niet dat iemand op zijn 22e nog zenuwachtig kon zijn voor zijn verjaardag. Nou, Ene wilde vanmorgen om half zeven beslist de eerste zijn om te feliciteren. Met prachtige bloemen. Wat aardig. En haar naam stond op het kaartje. Om half zeven? Ja, ja dan komen mijn gelukwensen wel met de trekschuit. Het is nu al kwart over acht, nou, het is toch gemeend. Hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel, meneer van den Jammer. Nee, ik moet mij meteen voor vanavond verontschuldigen. Ik kom pas laat thuis, een vergadering, u begrijpt dat wel. Oh, wat jammer dat u er niet bent. Oh, oh, u zult u met uw gasten ongetwijfeld ook zonder mij weten te amuseren. Ja, ik moet er nu meteen vandoor. Maar u heeft nog niet ontbeten. Nou, het spijt me, ik heb geen tijd, ik heb wel iets onderweg. Goedemorgen schat. Uh, blijf jij bij je van hier vandaag? Ja. Goed zo. Nou, prettige dag en uh, tot vanavond. Dank Een uh, Marion voor Kerk. Ja, dat ben ik. Ja. Oh, ja. Kom je dit brengen? Oh, dankjewel. Oh, geen dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Zijn het al bloemen? Oh, ik denk het ja. Even kijken. Kijk maar eens. Oh, Inge, kijk eens. Weet je wat dat is? Eén bloem maar. Ja, maar dat is een heel bijzondere bloem. Voor een heel bijzondere gelegenheid. Kijk eens, dit is een tak hoor ideeën. Oh. En ook een kaartje? Oh, eens even kijken hoor. Nee, nee. Ik zie niks. Nee. Wie is hij dan? Wat dom? Ja, maar nou, ik denk wel dat ik weet van wie die is. Wie dan? Ja, dat houd ik maar eens geheim, kleine wijsneus. Kom. Heb je nog een beetje teken, hoor? Weer. Dat valt wel. Het is lekker die taart trouwens. Heerlijke taart. Ja. Zo. En wat heb je allemaal ja. ja. En Nou, te veel op te doen. Dat is wie er aankomt. Ben je uit het bedje gekomen? Doe even kijken. Nou, mag best. Geef al die mensen maar even een handje. Inge, dat is Ede, dat is mijn zusje. Hallo Inge. <tied> zo, Ingem, <tied> het zo. Oh, De bel. Alweer bezoeken. Leuk mm. hè. Liever. Je moet wel zo in je bed, Joes. Ach, laat het toch even lopen Edith heeft wel een verhaaltje voor je, Inge. Hé Edith? Huh? Nou, dan moet nou, ik wel eventjes goed nadenken want ja. Dat is al zo lang geleden. <laughs> nee, inderdaad. Nou, is het. meneer Maria. Mag ik binnenkomen? Natuurlijk. Eh, zan. rancune. Sans oh. hm. Zand erover, hè. Ik had je niet zo mogen laten weggaan. We waren allebei een beetje in de war. Dat maar een ja. beetje. Mag ik je nu feliciteren? Ja, natuurlijk mag dat. Ik, ik had een toespraak bedacht onderweg, hm? maar het begon opeens te waaien. Ik geloof dat die uit mijn hoofd is weggemaakt. Ja, ja. Dan liep je zeker met je mond open. Met mijn ogen? Hm. Om je zo goed mogelijk te kunnen zien. Ja. Wel? Gefeliciteerd. Dank je. Wie je me dat ruwe gedrag, hè? nou ja, kun je me dat vergeven? Hmm. En, het spijt me echt. Ja, natuurlijk vergeef ik het je. Ik, ik heb iets voor je meegenomen. Nog iets? Nog iets? Ja. Je denkt toch niet dat ik er twee keer iets kan geven. Oh, nou verraden ogen je ogen hier. Wat een prachtig orchidee. Het heeft die plaatselijke bloemen toch heel wat hoofdbekens gekost, dat ik op tijd krijgen. ik. Ik heb er de hele dag naar gekeken. En uh, toch hoop ik dat dit hier niet bij de natuur in het niet van... Het lijkt wel een schilderij. Ah, huh? Wacht maar tot je dat hebt gaat. Ja. Ja. Oh, mijn ja. lievelingsschilderij, Oh, een doorkijkje, oh. In de hoop dat wij dan nog eens samen zullen wandelen. Ja. Montmartre, Sacré-Cœur, mm. en dit straatje hier. Oh, ik weet gewoon niet wat ik zeggen moet. Nou, in dat geval kunnen we maar het beste naar binnen gaan. Ja. Ja. Ja. De zes, de Zo, kom binnen. Edith, dit is Jaap. Ja, die boar. Ja? Marion, de koffie is op. Oi, kom eraan. Goed. Uh, jullie amuseren jullie even met elkaar? Ja. Goedenavond. Ja, hoor. is het beste met één hoor. En de taartjes. Ja, dat is De Ja. We gaan de kelder in ja, de Dat is het. Ja. Dat is het goede hamer, hè? Ja. Ja, ben, ja, ben ja, ja. Dat ja. Wel thuis. Ja. <lacht _ met de handen> he, he. Nou, hoe laten we zitten. Uh, tien uur voor de hele avond lopen rennen. Ja. Ik heb je geen minuut voor me alleen gehad. Nee, dat is ook moeilijk over een verjaardag. Hm? Marion, hm? toen ik je vanavond zo zag, dacht ik... ...hoe graag ik je verjaardag alleen met je gevierd zou hebben. Hm? Heb jij dat ook gedacht? Hm? Hm? Alleen, met mij? Nou, hm? hm. <laughs> misschien, ja. Zoveel te bespreken, Marion. Mm -hmm. Er is nog zo'n kloof tussen ons. Oh, daar moet je nu niet over praten. Oh, jawel. Jawel, dat weet je. Je kunt je beter niet verschuilen. Wij niet meer. Ik voel me prettig bij je. <laughs> ik ben onrustig. <laughs> ik ben nog onrustiger geworden dan ik al was. Dat kun je ook wel aan me zien. Hè? Iets uitpraten. Ik wil mijn gedachten zo graag op één spoor met jou. Misschien gaan we elkaar nog wel eens beter begrijpen. Ja. Later. Waarom niet? Ik wil niet weggaan met de gedachte dat een toenadering niet mogelijk zou zijn. Ik vind je lief. Oh, je hebt me trouwens veel te veel verwend. <laughs> voor jou telt alleen het beste. Ongetwijfeld bedoelde Jaap deze laatste opmerking goed. Maar toch klonken zijn woorden bij Marion op een onaangename manier na in haar oren. Voor jou telt alleen het beste. Deze reactie was zo pas klaar, zo voorspelbaar. Dat was nu precies wat ze niet had willen horen. En zo eindigde de verjaardag toch nog met een domper. Aan het begin van de avond, toen Marion nog op haar gasten wachtte... bracht mijn vader zijn dagelijkse bezoek aan het ziekenhuis. Ik had gedacht dat je vanmiddag zou komen. Ik heb de hele middag gewerkt. En straks ga je naar de verjaagspartij? Ja, in mijn eigen huis. Dat ze het in de tuinfluiter wil vieren, betekent dat ze zich er thuis voelt. Ik ga er wel even kijken. Je doet net alsof je liever niet wil zijn. Ik kan er niet zo goed tegen. Vreemde. Oh, ik denk dat je het tegenover Marion nauwelijks kunt veroorloven dan niet te komen. Oh, ik uh, zie de huis nog wel. Je hebt hopelijk wel een cadeau voor haar gekocht. Ja, ja, natuurlijk. Ja, daar hebben we het toch over gehad. En? Vond ze het mooi? Ja, ik. Ik heb het al nog niet gegeven. Waarom niet? Ja, ik, ik. dacht dat jij het eerst even wilde zien. Ja. Vind je het niet een beetje, een beetje duur? Dat zou het laatste zijn waaraan je moet denken. Dat meisje heeft zoveel voor ons gedaan. Ik zou er niet meer kunnen missen. Die laatste woorden spookten door mijn vader heen toen hij van het ziekenhuis wegreed. Hij dacht erover naar de fabriek te gaan... Maar dat grote, eenzame gebouw stond hem evenzeer tegen als de drukte rond Marion in zijn eigen huis. Om de tijd te doden dronk hij zich een roes in een café. Pas daarna, niet lang nadat Jaap was vertrokken, vond hij de weg naar de tuinfluiter. Was het een vervelende vergadering, meneer? Oh, hoe kun je dat dan zien? Is het een mooi fest geweest? Het was erg gezellig, ja. Ah, oh, gezellig. Prachtig, prachtig, maar het festijn is nog niet voorbij. Alsjeblieft, maak maar eens keurig op. Dan zal ik je even helpen? Nee, het gaat wel. Nou, dan dekseltje eraf. Dat is mooi, dank u wel. Ja, ja dat, dat is mooi, ook namens mijn vrouw. Ja, kom hier, dan zal ik het... Om je hals leggen. En die van hier waar? Als het proeft. Ik. Ik. Laat. Ontbijt? Oh, ik denk dat hij hmm, een beetje moe is. Hij heeft gisteren de hele avond heel hard gewerkt. Altijd mee werken. <laughs> nou, papa moet natuurlijk ook iedere dag naar het ziekenhuis. Hè? En daarna heeft hij allemaal afspraken op de fabriek. Ik heb hem gehoord. Hij liep in zijn kamer. Oh ja? Nou, weet je wat? Dan breng jij maar even een kopje thee. Dat jullie wel lekker vinden. Zo. Voorzichtig schat. Juffrouw, maar jong, papa, Maar is wil wel geen thee. Oh, wil ik geen thee? Hij heeft geen trek. Nou, misschien heeft hij een beetje hoofdpijn. Ik weet niet. Hm. Zullen we maar een beetje stil gaan doen, toch? Waarom trek jij je, je jasje niet aan? Hè? Ga je lekker buiten spelen? Kijk eens, zonnetje schijnt een beetje. Wel even een das om doen, hè? Hey Goedemorgen. Goedemorgen, meneer van Wilt u ontbijten? Nee, nee. Dank u. Ik zou een kop koffie lusten. Ik ben zo aan de koffieku. Wordt de beklaagde nog voor de rechtbank gedaagd? Waarom? Wegens onbehoorlijk gedrag. Ik wil het liever vergeten. Ja, ik... Ik heb mij schandelijk gedragen. Op uw verjaardag kom ik dronken thuis. Dat is niet mijn gewoonte. Ik, ik heb me gedragen op een manier die... ...die een mens met enig zelfrespect niet past. Ja, dat vindt u ongetwijfeld ook. En daarom zou dat de aanklacht kunnen zijn. De aanklacht wordt verder niet ingediend. Misschien is het beter om het wel te doen. Er zijn... ...verzachtende omstandigheden. Ik had niet moeten weglopen, er is niks gebeurd. Onzin. U had me de huid mogen volschelden. Zou u dat prettig vinden? Nee. Nee, niet prettig, maar misschien had ik me opgelucht. Maar ik kan u niet uitschelden. Bovendien wil ik dat ook niet. Ja. Weet u, u bent veel te aardig. Maar goed, nu u mij geen boete wilt laten doen... mag ik u dan vragen mijn verjaardagscadeau alsnog te aanvaarden. Ik, ik, ik bedoel ons cadeau. Ik, ik heb het mijn vrouw laten zien. Ik wil het graag hebben. Alsjeblieft. En u moet het deze keer zelf maar omdoen. Dit was het vijfde deel van De Tuinfluiter. Een hoorspelserie in twaalf delen naar het boek...